Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De gezochte Catalaanse separatistenleider Carles Puigdemont... zegt in een bericht op X dat hij in België zit. Puigdemont is de leider van een beweging die Catalonië... het gebied waar Barcelona in ligt, onafhankelijk wil maken van Spanje. In 2017 is hij na een illegaal referendum daarover... gevlucht voor de autoriteiten. Maar gisteren dook hij na zeven jaar opeens op in Barcelona en gaf hij een speech. Daarna verdween hij weer. De Spaanse politie zocht met man en macht naar hem zonder succes. En na de tweet van Poets de Mond dat hij in België zit... heeft de politie laten weten dat ze daar niks van geloven... en gewoon door blijven zoeken. Sivan Hassan heeft twee derde van haar doel behaald. Met de bronzen plak die ze net heeft gehaald op de 10 kilometer. Ze wil namelijk als eerste vrouw ooit op de 5 kilometer, 10 kilometer en de marathon een Olympische medaille in de wacht slepen. Op de 5 kilometer haalde ze eerder ook brons. En zondag verschijnt ze aan de start van de marathon. Met het resultaat van vanavond is ze blij. Ik dacht dit was wat beter, maar ik weet niet, ik, ik voel me echt, echt, echt goed en ik heb alles mijn beste gedaan, ik heb op tijd naar voren, en, maar ik ben gewoon sterker. en de rest is een beetje langzaam. Trouwens, nog nooit heeft Nederland zoveel Olympische gouden medailles gewonnen als deze weken in Parijs. De overwinning van de hockeysters van eerder deze avond was de dertiende gouden plak voor Nederland deze Spelen. Daarmee is het record van Sydney uit het jaar 2000 verbroken. En de straten van Wenen staan vol met Swifties. Nadat de drie concerten van Taylor Swift zijn afgelast door terroristische dreiging, hebben fans besloten om dan maar een feestje op straat te houden. Ze hebben hun speciale outfits aan, ruilen armbandjes met elkaar en zingen liedjes mee. En fans kunnen, als ze hun concertkaartje laten zien... in het hele centrum van Wenen gratis eten en spullen cadeau krijgen. Zoals een ketting of een popcorn emmer. Dan nog het weer. Vanavond blijft het droog. In de nacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen wordt het lekker zonnig, 22 tot 26 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. -M -M. Met nu het weekend in. Please, no more gunfire. Dance for life. Dance for life. Dance for life.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 You are... Mm -hmm.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 en de retour De retour.